Mensen in Turkije moeten over twee weken opnieuw naar het stembureau. Gisteren waren er daar presidentsverkiezingen... maar geen enkele kandidaat heeft een meerderheid gehaald. Erdogan, die nu president van Turkije is... haalde meer stemmen dan zijn grootste concurrent... maar dus niet genoeg om meteen te winnen. Daarom is er een tweede stemronde nodig. Dan naar de rechtbank. Het Marengo-proces tegen Ribuan Tachi en 16 andere verdachten... ging vandaag weer verder... ...zonder Ines Weski, die tot voor kort de advocaat was van Taghi... ...maar nu vastzit omdat ze berichten voor en van hem de gevangenis in en uit heeft gesmokkeld. Advocaten van de andere verdachten zeggen dat dit proces ongelooflijk ingewikkeld en gevaarlijk is geworden... ...doordat het OM met een kroongetuige werkt... Iemand die info geeft in ruil voor strafvermindering. De broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van die kroongetuigen zijn vermoord. En de advocaten willen niet meer meewerken aan zaken met zo'n kroongetuigen... vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Hiermee zijn criminele dynamieken van buiten de rechtszaal ingetrokken, zei Vlokstra. Het is de oorzaak van de verharding, zegt hij. Het brengt niet beheersbare risico's en ellende met zich mee... verwijzend naar de moorden rondom dit proces. En het Openbaar Ministerie zegt hij wil dat niet zien... En er hing een vreemd luchtje bij 30 bio-boerderijen afgelopen weekend. Mensen konden dit weekend daar hun plas en poep kwijt, omdat het goed is voor de mest. Zo ook bij deze boerderij in Hoogmade in Zuid-Holland. Als je kaas bij ons koopt, dan gaat er ook weer uit onze bodem gaat er wat naar jou. En dat moet weer terug. Dat moet je niet doorspoelen. Dat hebben we weer nodig. Daarmee kunnen we weer mooie nieuwe producten maken. Ja, ze maakten het bezoekers wel erg makkelijk. De wc stond al klaar. Net als het weer met vanmiddag wat regen en een graad of 14 in de kustprovincies. In het oosten regelmatig zon en max 20 graden. Morgen opnieuw wat buien langs de kust. Verder een mix van zon en wolken en zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Okay, De plaat uh, kwam weer uh, van uh, viniel, uh, heer Veugen. Ja, lekker hoor. Ja, Jawel, van Tree en uh, Bananorama hoorde je. En It ain't what you do, it's the way that you do it. Zo is het maar net, het tweede uur Zandvoort op zaterdag. Welkom terug, het is uh, zes minuten over uh, drie uur. En we gaan uh, praten met uh, Richard Buitenhek in dit uur, uh, Benno. Ja, en Richard is nog even in consult bij zuster Kelly. Want het is... <laughs> uh, <laughs> <laughs> Dat is uh, buitengewoon interessant als je twee coaches tegenover elkaar hebt staan... en eh, waar de gesprekken dan over gaan. Dat is heel interessant. Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het natuurlijk hebben over uh, Mindful Wandelen. Want uh, daar kan je straks weer voor inschrijven. 3 juni aanstaande. En het is heel dichtbij. Het is namelijk in onze eigen Duinen. En daarna gaan we praten over lachen. is gezond. En dan krijgen we nog de evenementenagenda. Um, dan hebben we natuurlijk voetbal. De tweede helft. Hier op het Duintjesveld. Ja, dat ging best Goed, hè? 1-1 ja. tegen 1 -1. de grote kampioen Dave Hefia. Ja, precies. En, uh, nou, en dan hebben we natuurlijk nog de nodige nieuwtjes. Um, en zo gaat het vol uh, door, want het programma zit eigenlijk altijd een bobbetje vol. Ja, we hebben de Endurance Race op het circuit van DNRT. Ja, Die is vandaag gaande, dus daar komt het racegeluid vandaan. Precies. En uh, nou, verder is het lekker rustig in de regio. Niet al te veel uh, toestanden. Er was uh, vanmiddag uh, even kwart voor twee een ambulance... bij reddingspost Zuid uh, voor onze eigen uh, racebrigade Zandvoort. Die moesten daar een patiënt uh, ophalen. En dat zat kennelijk de nodige haast achter... Um, en verder is er... Er uh, was nog brand trouwens in uh, Binnenbroek gisteravond. Oh. Ja, er is uh, was een beheerlijk vicky. Uh, en gisteravond is er een uh, politieauto gekrast tegen een boom in Heemstede. En de krukjes weg en... Uh, Total los hoor, total los. Nee, en hoe is het met de agenten? Nou, die zijn uh, voor de zekerheid even meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis. En het is ook altijd vreselijk als je dat uh, tijdens je werk overkomt. Ook als je niet aan het werk bent. Maar voor die agenten, het staat niet bij hoe het gebeurd is. dat moet allemaal onderzocht worden. En natuurlijk veel sterkte voor de twee agenten. Dat was in een weekje wel, hè, met het Zonfestival. Heb je het nog uh, meegekregen? Nee, nee ik niet. Mia Jij... en Dion, heb je, heb je ze horen zingen? Nou ja, ja, ja zingen. Ja. En, dat, en dat Jan zei dat het Loopsuit ja, ja. Nou, dat is echt een lachetje. Het, het was niet om was aan te horen. Het was beter dan de eerste keer. Ja. Rie, Ries had even de microfoon gebruikt. Uh, ja, zo. Hij staat alleen. Ja, veel ja, beter. Oh. beter. Ja. dan kan ik even verhalen wat ik zei. Ja, dat, dat, dat Mia en Dion, ja, ze noemen het zingen, maar ja. <laughs> Burning Daylights. Helaas uh, niet uh, door. Nou, dat hadden we ook niet anders verwacht. Nee, nee, nee, toch, nee. Richard? Jullie van, met het loopzuiveren zingen. Hebben jullie die parodie van, uh, van de Woe en van de lijn nog ja, gehoord op ja, ja, dit nummer? Ja, nee. oh, ja, ja, ja. dat is echt. Moet je eens even nakijken. Dat was wel loopzuiver. Ja, nou, ze is nee. het net zo uh, vols. Oh Het ja. was, uh, ja. dat, dat, dat, was uh, geweldig uh, gedaan hoor, die parodie. Uh, ja. Zeker. Nou ja, we hebben wel... Uh, ja, even kijken hoor. Weet je, een hele tijd geleden zijn we ook naar het uh, Songfestival uh, geweest. Oh. En dat was, uh, ja, toch was dat uh, een uh, veel leukere tijd. Met uh, de dames van uh, Frissel Zitzel. Oké. Okay. Oh, op de blote ken je, voetjes. Ken je ze nog? Op de blote voetjes. Met uh, alles heeft een ritme. Nou, die gaan we nu even draaien. Zometeen met Richard. Was het was nog gewoon in het uh, Nederlands, uh, Benno. 1986, daar hebben we het dan over. De dames van uh, Frisselstissel met alles, is een, uh, alles heeft een ritme, zo moet ik het uh, zeggen. Ze werden uiteindelijk dertiende uh, van de twintig deelnemers. Oh, oké. Okay. Ja, en, uh, vanavond om negen uur dan, uh, gaan we er ook weer uh, tegenaan met het Zonfestival. Uh, oh. En uh, daar in Liverpool. En dan doet België, onze zuidenburen, doen nog wel mee. Ja. En die hebben wel een leuk nummer. En die gaan we straks ook nog verderop uh, in dit programma draaien. Als ik het goed heb begrepen, de scorers uh, uh, uh, uh, halen ze hoog... Uh... Scoren ze goed, hè? Met het nummer, uh, nummer. Ja, het is ook een leuk nummer hoor. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, wij gaan in ieder geval eens even lekker uh, praten over de waterleiding duinen. Want daar gaat Richard Buitenhek uh, op 3 juni weer een, uh, een mindful wandeling uh, houden. Um, ja ingang? Welke ingang? Zandvoortslaan. Zandvoortslaan. Nou, dat is drie keer struikelen en dan vanuit het dorp en een bnr. En dan pak je eigenlijk, wat is een 3000 hectare groot gebied, die waterleiding dus en Heb je dan een bepaalde hoek die je gebruikt? Of een, uh... Ja, uh, we pakken sowieso alle ingang altijd. Hè? Uh, in dit geval de, de Zandvoortslaan en waarom? Vanuit Zandvoortselaan kan je, als je een beetje een, een vierkant loopt, kan je langs alle watertjes lopen die er, die er zijn. Oh, en dan ja. loop je dus eigenlijk alleen maar langs watertjes. Oh, leuk. ja. En uh, wij gaan bij het Mind van Wandel altijd voor 8 kilometer. Nou, ja. toevallig is dat dan net 8 kilometer. Dus... Oh, dus dat heb je al helemaal uitgemeten. Ja, ja. Oké. Okay, ja. Grappig. Ja. En, uh, en ik weet uh, dat uh, bij die watertjes lopen ook vaak de damherten. Ja. Dus die moet je even opzij duwen. En dan mag ik even langs, alsjeblieft. Ja, ja, ja. En aan, uh, aan twee kanten het, zijn het de Die zijn oh, ja. aan het druk aan het ja, nestelen. En ja, druk ja. met uh, nou, een enorm kabaal altijd. Als je oh, er langs loopt ja. rond deze tijd. Ja, dat snap ik. Ja. Want die ja. moeten elkaar allemaal weer vinden. Hè? Via, via geluid. Dus dat is heel een gek. Maar blijft er dan wat over van de mindful wandeling? Als je een hoop lawaai hebt. Nou, weet je. Wij praten niet. Dus uh, oh, okay. je mag heerlijk genieten van wat je ziet en uh, ja, ja. wat je hoort. Wij zijn ja. gewoon een swiper swipen, denk ik, hè, met, uh, op Tinder uh, dan, T-shirt uh, of niet? Die uh, aalschoffers? Nee, nee ja. De aalschoffers, uh, die maken herrie, maar uh, dat doen wij niet. We swipen gewoon. En um, hoe komen de mensen daar? Ja, die ja, uh, kan gewoon, of met openbaar voer. Er komen ook mensen uit Amsterdam en, en Rotterdam zelfs, maar. Uh, Lelystad. Oké. Okay. Uh, maar die komen vaak met de auto met openbaar voer. Maar ja, dan kan je natuurlijk gewoon uh, bus uh, 80 nemen, dus dat is makkelijk. ja ja en ik ga het elke kwartier. Oh, die gaat elke kwartier. Of, of op de fiets, hè, als je in Zandvoort woont. Ja, natuurlijk. Uh, even op het fietsje of het brommetje. Dan uh, even naar uh, de ingang Zandvoort, zolang. Um, Oké, okay, um, ja, want de duinen, het is natuurlijk lente. Um, dan is de... Ja, zou de duin op zijn mooi zijn? Ik zit even aan te denken. Nou, ik moet zeggen, ik heb uh, afgelopen tijd wel uh, veel door de duinen gelopen. En het is echt prachtig. Want zot, bijvoorbeeld in de, ja, ik noem maar wat landgoedvogelenzang, maar daar is mijn praktijk. Ja. Daar hebben ze ontzettend veel bloemen gewoon in de duinen. Ja. Weet je, dat is echt uh, niet te geloven. Dat is zo prachtig en praal. Dat vind je alleen maar in de, in de lente. Ja, maar verschilt dus, dat dan met zeg de, maar, de, de, de, de, de, de, de ingang Zandvoortsalarm? Ja, elke uh, ingang heeft weer zijn eigen karakteristiek. Oké. Okay. Dat, ja. uh, dat is zo grappig. Ja, ja. Ja, echt de eigen begroeiing. En, en bijvoorbeeld de ene plek vind je heel veel herten. En de andere plek juist wel heel veel niet. En, en de ene is wat vochtiger. Bijvoorbeeld aan de kant van de zandselaan is het wat vochtiger. Oké. Okay. Aan de kant van Slag is het wat droger. Weet je wel, je hebt heel veel... Uh, ja. Bijvoorbeeld aan de kant van uh, Vogelzang, dus de Daar uh, <coughs> heb je heel weinig hoge uh, bomen. Het is bijna oh, ja. alleen een ja, uh, ja, ja, ja, ja. lage begroeiing. Omdat het zo droog is. Ja, ja, ja. Maar ja. ja, we hebben een uh, natte lente nu. Dus, ja. Uh, ja, ja, dat is, is ook wel uh, mooi voor de natuur, denk ik. Ja, ja zeker. En heren, uh, ja. ik besta. Tien jaar, dit jaar. gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Je ziet er iets ouder uit. En nou, wie jaar is tracteerd. Oh ja, dat is ook zo. Daarom heb ik een zitmatje laten maken. Oké. Van aluminium, lekker zacht. Ja. En die wil ik jullie bij deze uitreiken. Nou, fantastisch. Hé, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Dankjewel Richard. Hartstikke leuk. En... De mensen die meelopen, die, heb je dat al uitgereikt? Ja, die, nee, die krijgen hem. Nou, Albedien die, die is al de gelukkige eigenaar van zo'n matje. Want ja. die is vorige keer meegelopen. Maar iedereen die dit jaar meeloopt, ja. krijgt zo'n matje. Ah, dus ik zou zeggen, okay. meld je masala. Ja, ja precies. Nou, er zit er geen limiet eigenlijk aan. Je groep... Uh, ja, wel. Limiet is 15. Uh, normaal gesproken zijn we met 8 of 10. Ja, ja, ja. Okay. ja. Nou, hartstikke leuk. Uh, 3 juni. Nog even de website, want de mensen moeten zich opgeven. Ja, dat is www.mindfulwandelen met een streepje ertussen.nl ja. oh. met een streepje.nl En wat kost het? Uh, als je van tevoren opgeeft en je betaalt van tevoren 15 euro. Oké, okay, 15 euro. Hartstikke goed. Um, lekker wandelen. Nou, uh, 3 juni, dat moet mooi weer zijn. O oh, ja, trouwens, jij hebt altijd mooi weer. En uh, ja. er was een keer dat uh, het regende. En toen waren er zoveel zieken dat je het hebt afgezegd. Dus dat, was, uh, dat, ja. was, uh, dat kwam goed uit, Richard. Ja, ik, <laughs> maar toch, hè, ook al uh, staat de buienrader op uh, alleen maar ellende uh, qua regen. Als we dan gaan wandelen, dan blijft het altijd droog. De zon, de zon schijnt altijd boven Richard buiten. Maar ja, ik, ik doe dus dat uh, droogte wandel, uh, dansje. Droogwandeling. <laughs> ja, droogte dansje. Oh ja, ja. Nee, ja maar ja, wij, wij hebben het ook altijd met de radio, toch? Ja, ja, ja, als ja, wij is... radio maken, dan schijnt dan de het, het alweer. Ja. Ja. Zeker. En als het een keer regent, dan hebben we, moeten we alle zeilen bijzitten... om uh, het programma te vullen. Dan, dan gaat het ook meteen niet meer. Hè? Ja, dan gaat nee. het niet meer. We nou gaan ja, maar... in ieder geval nu, muziek. En dan gaan we eens praten over hoe gezond is lachen. Zeker. En uh, we hebben het net over. België gehad. Hè? Because of You zo heet het nummer. En het is van Gustav uh, afkomstig. En daar vond ik op Spotify uh, zeg maar uh, ja, de Zonfestival de versie, maar hij heeft ook een andere versie gemaakt. En uh, die andere versie, die gaan we nu draaien. Hier is de Belgische inzending. And when the world got me going crazy I'll carry on And it's all because of you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 And the Ik zeg gewoon de 12 punten vanavond naar onze zuiderburen Costa, voor je en because of you. 12 points voor Belgium. 12 uh, points voor België. En we doen even de groeten natuurlijk aan onze Sean, John, uh, John, ja. John onze Belgische luisteraar. Ja, ja. En en Richard, er komen ook mensen uit België naar jouw ja, wandeling. De he? afgelopen keer was er iemand uit België inderdaad die mee wat geweldig. En Albertine natuurlijk, uit uh, drie bergen ja, ja, ja. ja, dus het is inderdaad, uh, uit meerdere provincies komen ze ja. en zelfs uit België. Ja, wat ja. hartstikke leuk zeg. Nou, uh, Richard, uh, we gaan het eens even hebben over: uh, over lachen is gezond. Uh, jij bent uh, naast uh, de organisator van Mindful Wandelen, ben jij ook uh, coach. En uh, jij. Uh, ben gespecialiseerd, dacht ik, in coachen van directies en managers. Klopt dat? Ja. En Het is radio, hè? Je, je knikt wel prachtig. Maar... Ik zeg helemaal niks nu. Ja, ja. Ik knik alleen maar... Is er nog, die, weet je ja. Hallo Richard. <lacht> <lacht> en uh, Maar... Uh, ja, we hadden het namelijk uh, twee weken geleden. Uh, dat we het Met name over, uh, zeg maar, het... Uh, de, de, de gewone mensen, tussen aanhalingstekens. En, maar... Ja, directies en managers moeten ook wel eens gecoacht worden. Wat is er aan de hand dan? Uh, mag ik misschien heel even nog even bijpunten? Uh, ja. ik, uh, ik ben gespecialiseerd in uh, directies en uh, managers, maar ook in uh, mensen die uh, hoogsensitief zijn ja. en uh, mensen die hoogbegaafd zijn. Oké. Okay. Ja, dus dat, uh, dat zijn specialisaties die, uh, ja. die ook erg handig zijn als mensen daarop gecoacht worden. Ja, maar ja, ja. inderdaad verder dus directies en uh, managers. Ja. Ja. Maar dan is het de handvraag, wordt er wel eens gelachen tijdens het coachen van de mensen? Ja, uh, best wel. Ja. Um, best wel? Oh. Ja, ja, ja, soms ook niet natuurlijk. Hè, nee. Soms ga je door diepe dalen als, ja. je, als je gecoacht wordt. Want uh, er komen natuurlijk toch dingen omhoog die, uh, die heel verdrietig zijn. En heel ja. pijnlijk en moeilijk. Maar uh, ja, het is ook wel... ...erg leuk om ook naar jezelf te kijken. Hè? Uh, van hoe, hoe doe ik dat? En hoe, hoe raar eigenlijk hè? dat ik dus mijn hele leven al A doe... ...terwijl ik eigenlijk veel beter B kan doen... ...en dat ik dat eigenlijk best had zelf kunnen bedenken. Ja, ja. ja. ja dan, dan moeten mensen er ook eigenlijk wel erg om, om lachen. Dus. Lach om jezelf. Ja, lach om jezelf. Ja, ik, mm. vind dat een hele, ik lach ook heel veel om mezelf. Ik vind dat uh, ja, erg gezond. Ik bedoel, ik ben ook uh, absoluut... Uh, ...doe ik hele rare dingen af en toe... Maar dat kan ik ontzettend lachen. Yes, yes, right. ja, ja. Ja. Wat voor rare dingen doe je dan? Ga uh, je wel eens ja. op spellers of zo? <laughs> doe me niet, uh, uh, uh. Ja, gewoon de kleine, kleine dingen. Ik weet het niet. Ik kom er even zo niet op. Maar, dit, maar is, uh, hoe, hoe gezond is dat? Dat je om jezelf lacht? Ja, heel, heel belangrijk. Want weet je, het punt is, Benno... Je kan er dus heel erg in gaan zitten. Nou, doe ik mijn handen even om mijn hoofd. Ja. Um, nou, tegenwoordig heb je, heb je nu een camera op je. Ja, ja, ja, ja, ja. Zet een streepje live. Ja. <laughs> ja. Dus je kan er heel erg in gaan zitten... en het allemaal heel serieus maken... en moeilijk en zwaar. En, uh, het leven moet, uh, als je controleur bent... moet het helemaal precies zo zijn zoals jij het wil. Of als je perfectionist bent, dan moet het helemaal goed. weet je. Maar dan wordt het heel zwaar. Maar op het moment dat je nu even afstand kan nemen... en even naar jezelf kan kijken... Ja. dan zie je dus wat je doet... En dan kan je er ook hartstikke om lachen en dan is het niet meer zo serieus. En dat, dat hele serieuze dat is ook erg slecht voor je gezondheid, kan ik je vertellen. Ja. ja. Want, want ja, dat daar, daar ook hebben we vorige keer over stress gehad ja. twee weken geleden. Uh, dit is ontzettend stressverhogend. Hè? Dit, dit creëert ontzettend veel stress. Uh, ook omdat je bijvoorbeeld jezelf dan helemaal niet meer accepteert wie je bent, ja. wat je bent en ja. wat voor een ongelofelijke uh, ja. Dingen, dingen doet... die, die, die je moeilijk vindt... dat doen we allemaal... want we zijn allemaal niet perfect... maar uh, als je daar heel erg uh, zwaar in gaat zitten... en je accepteert jezelf niet zoals je bent... dan, uh, dan wordt het heel, heel zwaar het leven. Hm. Terwijl als je gewoon denkt... Van, ja, ik doe dus gekke dingen... Ik ben een controleur of ik ben een perfectionist of wat dan ook. En ik heb weer vannacht uh, drie uur doorgewerkt om dat rapport af te maken. Nou prima, weet je, dat is dan vervelend. Maar als je er dan vervolgens hartelijk om kan lachen dat je dat doet. Ja, dan is het gelijk een stuk uh, milder geworden. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, we gaan straks verder praten. Eerst eens even een lachplaatje. Nou ja, nou ja, ik denk wel dat ze gaat lachen vanavond, want we hebben het. Uh, over iemand uh, die uit Zweden komt. Oh, en hij ja, woont ja. over Loreen. Grote kans hebben. En ze heeft precies, heeft, uh, jaren geleden heeft ze gewonnen met uh, die mooie single Euphoria. En uh, ditmaal doet ze mee met uh, deze single Tattoo. Dit is echt de hele grote kanshebster voor vanavond. We hebben het over Lorene, weet je wel, van Euphoria van jaren geleden. De tweede vertegenwoordigd met Lorene en uh, Tattoo. We gaan weer naar Duitsersveld, want uh, de tweede helft is inmiddels al lang aan de gang. Maar uh, ja, omdat ze t, uh, om twee uur begonnen zijn, waren we even van, uh, van de tijd van de leg, uh, Jan. Ja, we zit inmiddels al in de drie, zeventje minuten. Zo, dat bedoel ik. Ja. En uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat het ermee? Nou, laten we bij het begin beginnen. De uh, uh, DVT ja, kwam heel goed uit de startblokken, uit de kleedkamer, moet ik zo maar zeggen. Uh, daarna herpakten wij ons. We kregen kansen. En op een gegeven moment een schitterende voorzet. Van oh, nee, een corner was het van Burt Waters. En Nijtsel Castien, die stond op uh, 5-meter gebied, Keihard in de bovenhoek. Dus dat was in 2-1 stand. Helaas... Uh, is Nijtselberg uh, Moest het veld verlaten En is vervangen door Silvio En Nijsselberg was net vandaag een van de betere spelers mm. Ook een goed aanspe aanspeelpunt En dat missen we niet Want je ziet dat dvr Iets meer de overhand krijgt Ze gooien er ook uh, Het tempo wat opgevoerd En iets fanatieker uh, Gaan ze er tegenaan Maar het is uh, nog wel uh, 2-1 Jan Oké, oké, okay, okay. nou, dat is netjes. Wat zeg je Benno? Ik zeg, dat is heel netjes, Jan. Ja, dat is zeker netjes, hoor, tegen de, de nummer twee van de ranglijst. Ja, en, um, nou, uh, waarom moest de Nigel er eigenlijk uit? Die was geplaceerd. Oh, oh ja, dat is niet zo mooi. Het, het valt om mij, geloof ik. De, oh. Buddy pakt nu de bal de Silvio? Oh. Nee, zeg net niet. Oh. Oeh. Nou ja. Z zolang ja. we maar geen tegendoelpunt hebben. Nee. Misschien maken we er nog eentje in. Zeker. Nou ja, 2-1 mogen we ook zeker niet uh, overklagen. En eindelijk dan weer een wedstrijd dat het wel gaat. Eindelijk wel, oh ja. En dan zie je toch dat als je, zodra je compleet bent, dat gewoon uh, de jongens meer op elkaar ingespeeld zijn. Zeker, ja. Maar je bent wel afhankelijk gewoon van uh, die, die, ja, het vaste team, uh, zeg maar. We hebben nu een dubbele wissel. Nice of Christine gaat eruit, dat is jammer. En uh, Mo, die wordt vervangen door Milan. En Stijnforst. Oké, okay, maar uh, Milan is ook uh, geen verkeerde natuurlijk. Nee, maar ja, hij is ook 44, hè. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou nee, ja, in ja, ieder geval, uh, goed, hè, man. ja... In ieder geval uh, 2-1. Hoe lang hebben we nog te, te spelen? Even voor uh, de luisteraars. Uh, een kwartier. Een kwartier. Een kwartier. Ja. Nou ja, straks komen we weer t, uh, bij je terug Jan. Dankjewel voor uh, dit moment. Tot zo. Tot zo. Dat is uh, Jan van der Leden. Ja, toch to to goed nieuws. Vanaf uh, Duitsersveld. Ja, heel goed nieuws. Van de 1-1 uh, gelijk uh, staan we 2-1 voor. En nog een kwartier te spelen. Ja. Um, wat gaan we doen? Nee, nee, nee, nee, we gaan gelijk nee, door Richard. met Richard. Ja. Richard, uh, Richard, uh, Richard um, ja, lachen is gezond. Dat hebben we inmiddels kunnen constateren. En dat is ook uh, bij wetenschap eigenlijk vastgelegd. Absoluut, ja. ja. Um, wat vind jij van lachmeditatie? Het zeg maar, kunstmatig opwekken van de lach. Ja, dan heb je het waarschijnlijk over de, de, dat de groep... Uh, in een ruimte ligt en dat je dan met je hoofd op de buik van een ander ligt en de eerste begint uh, te lachen. En dan slaat dat vanzelf over op de tweede en de derde en zo. Op een gegeven moment zit de hele groep te lachen. Is dat wat je bedoelt? Nou, zo zou ik denk ik ook kunnen. Ik ben zelf tachtig uh, jaar geleden wel eens bij een lachmeditatie geweest. Ben je en, uh, zo jong? Uh, ja, <laughs> dat ziet er goed uit. <laughs> en uh, je bent ook net naar de kapper geweest. Ah. En die. Uh, uh, hoe heet het? Uh, dat was een meneer. En die uh, met een. Uh, echt een. Uh, echt een grondje, Dat kon je wel zien aan zijn buik. En die uh, ging heel, uh, lekker onderuitgezakt zitten in een stoel. En in. Ho ho, ho, ho, Zo begon niet echt. dan, ho, ho, ho, ho. En het werd steeds erger. En uh, nou, op een gegeven moment, en ik zat er natuurlijk heel sceptisch... dus dat ik er, uh, denk ik, ben ik in godsnaam en, weer in balans? Was je één op één? Nee, nee, nee, er dus zat uh, in mannetje of twintig, oh, denk ja, ik. Ja. En, uh, maar ja, goed, dan begon uh, iemand anders uh, te lachen. Die, wat, uh, die vond het blijkbaar aanstekelijk. En op een gegeven moment uh, vond ik mezelf ook bulderend van het lachen terug. Wat leuk. En, uh, en dat schrijft eigenlijk ook wetenschappers. Hè? Je kan de lach automatisch of kan je opwekken bij jezelf... door naar leuke filmpjes te kijken. En Je kan het zelfs ook oefenen, heb ik begrepen. Mm -hmm. Maar wat vind jij? Ja, het is supergezond. Uh, ik denk wel dat de ene dat wat makkelijker kan dan de ander. Sommige mensen die, die roepen dat moeilijk op... en anderen die roepen dat makkelijker op. Maar het is supergezond. Uh, net zoals huilen. Dus huilen en lachen, als je dat regelmatig doet. Het schijnt heel dicht bij elkaar ja. te liggen. Maar hoe, hoe kan dat dan? Ja, weet je, op het moment uh, dat er een bepaalde uh, drang is uh, in je lijf, dan wil dat eruit. Hè? Ja. Dat kunnen emoties zijn, dat kan verdrietig zijn of dat kan vrolijk zijn. En op het moment dat je dan, zeker in deze cultuur, <coughs> als je dan met z'n allen dat maar inhoudt, dan hou je dus dingen binnen die je eigenlijk naar buiten willen. En juist lachen en, en huilen maken dat al die dingen die in je lijf zitten, dat die eruit gaan. Ja, En je kan ook nog huilen van het lachen. Ja, ja inderdaad. Dat ja. kan ook nog. Ja, ik maar weet de... niet of je kan uh, lachen van het huilen. Dat weet ik niet. Ja, ja, dat lijkt me ook een beetje raar. Maar uh, huilen van het lachen, zijn het dan beide emoties? Nee, het is geen verdriet wat, wat samen met plezier, toch? Of wel? Uh, mensen kunnen dan zo diep geraakt worden door, uh, door het lachen dat ze ook bij uh, andere emoties komen. Die, uh, die maken dat ze dan uh, ook verdrietig worden. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus dat, dan, dan, dan, ja komt, dan komt het heel diep en dan wordt het gewoon allemaal uh, open. Dan wordt het, uh, ja, raakt dat en dan komt dat. Nou, dus dat zie je bijvoorbeeld ook wel bij nou, zwangere vrouwen die aan het bevallen zijn. En dan komen alle emoties, want die kunnen gewoon niet meer binnengehaald worden. Alle emoties komen eruit, weet je? Dan kan het lachen zijn en huilen en nou, de hele mikmak. Ja, ja, ja. ja. Okay. Maar ja, dat is dan een extreme vorm dan van ja. gewoon. Uh, ja, ja, dat is ja. geen oude <laughs> bezigheid. <Nee. laughs> Oké. Okay, uh... Nee, nou, we gaan even een plaatje draaien ja, trouwens. Een eentje die uh, ook over uh, lachen gaat. Oké. Okay. Ja, dus uh, we gaan even lachen met uh, deze single van uh, Phil Fern en Galaxy. Een lekkere gauw houden. En die heet uh, Everybody's Laughing. Lekkere gauw houden van uh, Phil Fern and Galaxy and Everybody's Laughing. En daar hebben we het uh, ook over met uh, Richard uh, Buitenhek. Want uh, ja, lachen is uh, gezond. En uh, ja, emoties uh, die kunnen bij iedereen uh, loskomen, Richard, uh, natuurlijk. En uh, ja, volgens mij, als je, als je bijvoorbeeld uh, in, een, uh, ja, in een diepe put zit. We hebben het uh, vorige keer gehad over een uh, burn-out. Ja, dan word je ook uh, gevoeliger voor uh, emoties. Ja, ik ben alleen bang dat als je in een burn-out zit, dat het, uh, lach, het uh, lachen moeilijk wordt. En dan is dat lachen hier uh, vergaan. Ja, ja dat, dat, dat is juist wat haakstaal daarop staat. Oké, okay, oké. Okay, okay. Het zou overigens heel gezond zijn als je via een lachworkshop dat lachen weer kan stimuleren. Maar daar geloof ik eerlijk gezegd niet echt in. Nou ja, dokter Nathalie van der Wal van het vu Universiteit in Amsterdam... heeft een week lang met een groep studenten minstens drie kwartier per dag laten lachen. Op werkdagen deden ze dat op de universiteit in middel van lachmeditatie... heb je het weer, en ademhalingsoefeningen. En daarnaast kregen de studenten lachhuiswerk mee voor het weekend... Uh, iedereen uh, deed eraan mee en uh, ze liepen bijna een week lang super high rond. En uh, nou, hoe kan dat, uh, zegt ze. Ja, wanneer je lacht gebeurt er van alles in je lijf. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lachen ervoor zorgt dat je stemming verbetert. Dat is logisch natuurlijk. Dat komt door het aanmaak van het gelukshormoon serotonine. En ook krijg je meer endomorpholiteiten. ...endorfine uh, van, dus een natuurlijke pijnstiller. Uh, dus dat is eigenlijk... ...en minder stresshormonen. Ja. Dat is, dus het, het, het, alles haakt eigenlijk op elkaar in. Ja, dus, precies. Het, het, dus het is super Ja. En, ja. Uh, maar ja, hoe kan je zorgen dat je vaker lacht? Kan je daar eigenlijk voor zorgen? Dat is, kan dat gecoot uh, worden, bijvoorbeeld? Nou, uh. dat, hè, wat ik eigenlijk voor de, voor de, voor de muziek zei... Van, uh, ...als je bijvoorbeeld punt 1 jezelf accepteert... Dat scheelt enorm. Ja. Dat je dus niet erin gaat zitten. Maar dat je een beetje naar jezelf kan kijken. Dat je om jezelf kan lachen. Ja. Dat je jezelf kan uh, nuanceren. Daar begint dat, het misschien eigenlijk mee. Ja. ja. Uh, dat, dat scheelt ontzettend. Ja. Dan, uh, en dat, of je dat alleen kan, weet ik niet. Als je daarin zit... dan, dan denk ik dat het heel handig is... om naar een psycholoog of naar een coach te gaan. Om, om je daar mee op weg te helpen. Maar het valt me aan de andere kant mee, Benno. Hoe lang, hoeveel sessies mensen daarvoor nodig hebben... omdat die staat te bereiken. Vaak is dat bij mij maar drie of vier sessies. Dus oh, okay. dat, dat vind leuk. ik best wel kort... voor, ja. voor zo'n enorm voordeel... Zeg maar, ja, ja, dat je ja, kan ja. halen in je leven. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Richard... Uh, voor deze week. We gaan straks weer een af, afspraak maken. Um, dus uh, blijven lachen... Ik ga blijven lachen. jij ook? Ja, ik ook. Ik loop maar geken, dus. En uh, Mindful uh, Wandelen nog even voor de luisteraars. Wanneer is de eerste volgende wandeling? Op 3 juni. En dat is ingangstand voor Salaan. En we doen dan de waterwandeling. Oftewel, we lopen de volledige 8 kilometer langs water. Oké. Okay. Dankjewel. En te vinden op uh, internet? Ja. www.mindfulwandelen.nl Nou, heel makkelijk. Dankjewel Richard. En graag uh, tot de volgende maand. Dan uh, spreken we weer. Yes. Yeah. Mañana como soplo se va y llega el atardecer, por donde subo voz va, en tu piel, la noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tuyo, jugando con el aval del amor, sin veridad en tus ojos cuando miran así. Inferidad, es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tuyo, jugando con el azar, el amor, la misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra salida son todo. Hoy no me quiso traer Tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti na, na. La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra saliva suntó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 Trapecista sin re, igual que un barco sin mal, camino solo por el boulevard. Nunca me dices ni que sí ni que no, siempre me dices quizás, algunas veces adiós, y jamás sin veridad en tus manos cuando buscarás ir. Es el nombre que encontré para ti. Sin verità es el nombre que encontré para ti. Ja, Ric Ricciardo Cosciente hoor je lekker uh, Italiaanse muziek. We gaan naar het uh, voetbal, het slot van de wedstrijd uh, van vandaag. Jan, hoe is het daar? Het is uh, zojuist uh, 2-2 geworden. Oh. Oh. Jammer hoor, want uh, je Jeffy laat de paal en uh, Oh, ze maken 3-2 zich. Oh, nee. Oh, oh, oh 3-2. Uh, voor de neem, niet voor ons. Voor oh, oké. 2-3, ja. Oh, okay. Oh jee, Jan B. Gaat het? Jan? Hallo Jan. Ja, het is voel, hè? Maar ja, ja voel. maar dit is wel zwaar KUT, hè? Ja, absoluut. Want we hebben echt hartstikke goed voetbal. We hebben in die, na jullie aan de telefoon we hadden, drie keer de palen in de lat geraakt. Dus zo. Zo zonder. Zo okay. zonder. En nu in de laatste minuut maken ze twee zonder. Ah, wat jammer. Ja, ja, ja. Zeg Jan, mag ik je even hebben over Piet Keur? Ik heb vanochtend horen ik een prachtige anekdote over hem. Dat Piet Keur is een oud international. En die, als hij die voetbalde, stond hij midden in het veld. En uh, hij gaf, uh, hij dirigeerde zijn uh, medespelers. En als er dan een bal uh, gunstig voor hem kwam, dan uh, kon hij echt vanaf. Ik geloof zelfs vanaf de middenstip, uh, loeienhard uh, in, het, het uh, in het goede doel schieten. Uh, ja. Wat uh, kan je dat bevestigen? Nou, ik weet. Ik weet wel dat het in de zaal was, het een vreselijk goede voetballer die uh, dat, dat soort dingen kon doen. In het veld, dat weet okay, ik niet. Okay. Ik heb Piet al heel lang ik heb gevolgd en hij is een goede vriend van mij. Ja, ja. Piet heeft nog wat ook meegelopen met die rommel uh, okay, toch? Ja. ja. Maar in het veld was het meer een, een, een rommelspits die ontzettend goed zijn lichaam kon gebruiken. En, uh, Iedereen op cijfer zit. Ja. Nou ja, dit hoorde ik dus van een andere voetbalveteraan. Die overigens niet in het elftal van Piet zat. Want anders had hij er misschien iets anders over gepraat. Maar het uh, uh, was echt een uh, de man die tegen Pieter heeft uh, gespeeld. God, ze maken verdomme zelfs 4-2. Wat, wat is er aan de hand? Hoe oh, wat, kan dat nou in, wat, een, in een paar minuten? We hangen, gaan we op Johan? Helemaal in elkaar gestopt. Ah, Oké, okay, wat zonde. Maar, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, Jan, nou... Uh, we, uh. Ja, we gaan er ook meteen mee stoppen, Jan. Ja. Ja, ja. Jeetje, wat een scheidzooi. Ja, absoluut, absoluut, ja. absoluut. Erg, Jan. Nou, zo'n mooie wedstrijd. Sta je 2-1 uh, voor? Mooie wedstrijd en echt waar, echt... Het is niet te geloven. Ja, is er... Dan toch de, de wissel, uh, wissels uh, die plaatsgevonden hebben. Heeft dat er wat mee te maken of niet? Ah, je je hebt wel wat ingeleverd natuurlijk met de Nuitse en de Nuitse Berg. Die echt een prachtige wedstrijd spelen vandaag. Ja. Maar ja, dan stort het toch in. Nou, helaas. Helaas, nou ja. Ja, het, het was een mooie wedstrijd. Maar toch uh, 4-2 uiteindelijk geworden. Ja. ja. En dan uh, ja, verloren. Laten we het laten we zo zeggen. Ja. Dus 2-4 voor uh, DVVA uit uh, Amsterdam. De wedstrijd afgelopen inmiddels? Ja, hij is afgelopen. Oké, okay, nou, dan, toch dank je wel uh, Jan voor uh, je bijdrage. Mooi. En het uh, meelopen voor uh, Kika in Haarlem natuurlijk. Samen met, uh, met je vrienden. Wie had er allemaal meegelopen, zei je, voor Kika? Oh, hij is nog wel meteen weg ook. Jan, die is uh, even een slokje aan. Ja, dit, daar heeft gelijk ook. Hoe kan dat nou, hè? Ja, jammer. Jammer. Uiteindelijk 2-4 voor DVVA uit Amsterdam. Hm, het is niet anders. Dat was uh, de single van uh, Go West en uh, We Close Our Eyes En We Never Lose a Game. Ja, ik had er niet op uh, gerekend dat we vandaag nog uh, zouden verliezen van nee, uh, DGV. Ja, nee, dat zag het helemaal niet. Meer en dan in een paar uit. minuten gewoon drie doelpunten voor uh, de Amsterdammers. Ja, ja, ja. ja. Uiteindelijk 2-4 gaan worden voor, uh, nou ja, inderdaad, verlies. Daarop. Maar Jan was zeg. En Jan is weg. Uh, dan ga ik even een, uh, een biertje om het allemaal weg te spoelen. En uh, nou laten we die over iets gezelligers hebben. 27 mei, dan is het natuurlijk het buurtfeest uh, nieuw Noord. En daar is een bingo. En afgelopen week heeft Roy van bekend bekendgemaakt wat de hoofdprijs is. En dat is twee maal weekendkaarten, dus niet voor één dag, maar een heel weekend voor de historic Grand Prix wat uh, in het weekend van even kijken 15, 16, 17 juni gaat plaatsvinden. Yes. Dus drie dagen lang kan je gratis naar het circuit en um, dan kan je ook nog een uh, oh nee dat wou zeggen een gratis suikerspinnetje maar dat is dan allemaal <lacht> ja. al achter de rug. maar ook gratis die 27, 27 mei natuurlijk ja 27 mei kan je een gratis suikerspinnetje gaan halen en er is een hele leuke kindershow met kloon Pepido en we hebben natuurlijk uh, de artiest Brace die ook komt optreden en hey, maar die mensen die het winnen die kaarten die kunnen het hele weekend naar binnen ja en ook uh, radio komen kijken en wij wij moeten nog maar zien hoe de kalmte op het circuit. Ja, ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, wij moeten nog perskraaters zien te krijgen. Nou, ja, ja, en anders uh, kunnen we geen programma maken Benno? Nee, Nou, ik ga ervan uit dat Hans Botman, onze grote redacteur, dat allemaal keurig uh, voor elkaar gaat krijgen. En uh, die heeft tenslotte ook uh, voor een deel uh, samen met uh, Leon het georganiseerd uh, wat de radio op het circuit gaat doen. Dus dat is hartstikke leuk. Um, ja, dat wordt een uh, groot evenement, uh, denk ik, Rob. Die, Zeker, uh, die, die, 75 jaar. Uh, Circuit, en ja. dan uh, de historische Grand Prix, die hoort er gewoon bij. Uh, ja, ja, ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch en ik kan me die historische Grand Prix's nog wel uh, herinneren en dat was altijd toch wel een spektakel op zichzelf en natuurlijk fantastisch, die oude Formule 1 auto's die daar uh, rondreden en uh, met ook de, uh, de coureurs die daarbij hoorden en dan uh, nou ja, ook grote namen als Gijs van Lennep en Jan Lammers die zijn dan ook allemaal van de partij dus uh, we kijken naar uit om een, weer een gezellige mensen te hebben. Ja, toen werd er nog in de Zandvoortse garages, uh, Benno, ja. aan die auto's uh, gesleuteld. Ja. En die reden dan gewoon over de openbare weg weer uh, naar het uh, circuit toe. Kan je ja. je nou niet voorstellen, Nee, Nee, kan je helemaal niet voorstellen. En, en prachtig als je die oude foto's nog terug ziet, hè. Dat is uh, Want er is gelukkig veel beeldmateriaal uh, uh, uh, overeind gebleven, wou ik zeggen, maar bewaard gebleven. Zo moet ik het zeggen. En dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dat, uh, want dan hebben we als latere generaties er ook nog wat aan. Yeah. En dat geeft een mooi tijdsbeeld. In het weekend van 15, 16, 17 juni. En jij kan erbij zijn hè, als je kaarten wint bij de bingo. Ja, bingo. Bingo, dan, uh, ja, dan uh, ben je erbij. Dan kan je ook uh, radio komen kijken. Want uh, wij zijn live op het circuit. We gaan op naar het nieuws en weer. Met uh, deze, hier is uh, Oliver Cheetham.